Mark Visser met het NOS Journaal. De voormalige eigenaresse van een ijssalon in Hilversum is vrijgesproken van mishandeling. Het OM had 120 uur taakstraf geëist omdat ze een man van 20 zou hebben mishandeld met een stok. Volgens de Surinaamse eigenaresse werd ze twee zomers geleden geterroriseerd door een groep hangjongeren. Die maakten onder meer racistische opmerkingen. En daarop sloeg de vrouw de jongen met een stok. Volgens OM is niet bewezen dat de vrouw stelte onmatig was lastiggevallen. Buiten de regenbank was vlak voor de zaak begon nog een steunbetuiging voor de voormalige eigenaresse.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 Er is een 30-jarige vrouw opgepakt voor de moord op een man gisteravond in Den Haag. Er wordt onderzocht wat haar betrokkenheid is. De vrouw werd opgepakt in de woning waar haar man werd neergestoken. Vanochtend maakte de politie bekend dat hij aan de verwondingen is overleden. In Den Haag komt een verbod op het oplaten van ballonnen met helium. De Partij voor de Dieren vraagt daar al jaren om vanwege zwerfafval. De partij krijgt nu van de burgemeester en de wethouders gelijk. Maar voor het einde van het jaar moet het verbod ingaan.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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Oh, een hele goede avond. Het is vier over zeven, bijna vijf over zeven. Het is vijf over zeven, dames en heren. Ik bied eenmaal, andermaal en ik heb hier drie mensen in de studio zitten. Ja. totaal. Ja, we zijn er, hoor. Oh, oh. Wat een, een enthousiaste over Ja, overhaal, wauw. echt. En dat moest bij het begin van Vanity. Nou, oh. Maakt niet, maak niet, maak niet uit. Er liep cola in mijn mouw. <laughs> Kon Wat kan gebeuren. Ja. Lekker jongens, ja. hey, we zijn er weer. In de Euro Breakdown 5 over 7, het is zover. Ja, de 40 joh. lekste platen uit Europa. Lekker. En ik heb achter de microfoon nummer 2. Ja, daar ben ik, Patrick, daar ben ik weer. Patrick Lodiers. Ja, ja. Patrick <lacht> Welkom, welkom. Lodiers van de dames. <lacht> ja. En uh, achter de microfoon 3, je hoorde het net al heel even, ze had cola in haar mouw, maar <lacht> ze zit ook achter de microfoon nummer 3. Penalty, bom, bom. <laughs> Jongens, even een kort vragen. Voordat we uh, uh, gaan uh, plaatjes draaien over, het muziek, uh, over, over de muziek en de, hebben en dergelijke. Dank Wie van jullie heeft de boxing influencers gekeken gisteren? Nee. Niels van der Zanden tegen Alex Maas. Bekend Wie van wein. Temptation Island. Nee. nee. Niet nee. Nee. Nee. Nee. mooi. Gaan we het daar <laughs> straks over hebben? Ik verzin wel wat. In de tussentijd gaan wij ook lekker luisteren naar de plaat die op plek 40 staat deze week. Staat die er volgende week nog in? Dat gaan we dan meemaken. We hebben het over Armin van Buren met Bla Bla Bla. Hij doet gewoon niet wat ik wil. Ja. Hij doet gewoon niet wat ik is wil. Ook niet. Hij doet, doet, doet gewoon allemaal niet wat ik wil. Bla, bla, bla. Ja. Ja, bla, bla, bla. Ja, doet doet, doet gewoon allemaal niet wat ik wil. doet allemaal niet wat ik wil. De zaterdagavond zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, zeker weten. Het is 9 over 7 vandaag. We hebben Armin van Buren bla, bla, bla alweer gedraaid vandaag. De kop is eraf. Hoe? Was jullie... Weekend. Kent het, hier, zeg het Lui. Lui. Ik Lui. lag echt om Pracent. elf uur was ik al knock-out. Elf uur was jij al knock-out? Ja. Misha, wat die jij op die bank elf uur knock-out? Knock-out. slapen. Dan <laughs> <laughs> <laughs> heb je een bed voor? Ja, maar ik was dus op de bank in slaap gevallen. En ik mm. werd om vijf uur wakker. Toen was echt zo van... Oh, ik ga maar naar bed. En toen ben ik verder geslapen tot weer 10 uur... Hey. Ja, ik werd ook wakker om. Jammer! Oeh. Oeh. <laughs> ja. Dus jij hebt een, een, een heel relaxed weekend eigenlijk. Ja. Lekker. Ja. Oké, okay. prima. Heerlijk. Patrick Lodiers, ja, heb jij een nou, wat actiever weekend? Of, nou, uh, mijn weekend begon eigenlijk voor het weekend. Oh jee. Woensdag, 9 uur. Ja, ik weet het. Ajax Real, daar was ik bij. Ik, ben, ik heb het gezien. Ik heb, ja, het gezien. Ik heb. we hebben wel genoten. Ja, het, het was een uh, dubbel gevoel. Het was een mooie pot. Ik vond, ey, ik, Ajax was, gewo was gewoon de sterkere speler. Uh, uh, Absoluut. Spe speler. Het uh, sterkere, sterkere team. Absoluut. Um, maar ja, het, het mocht gewoon niet baten. Het mocht niet baten. Mocht weinig, niet baten. Verder weinig commentaar. Uh, nee. ja. uh, uh, uh, uh. Niet vergeten. Uh, gewoon trots. Ja, nee, zeker. zeker. Sowieso. Zeker. Uh, ja, en uh, ja, verder... Uh, Valentijnsdag heb ik uh, lekker uitgebracht. Ja. Wacht even, Valentijnsdag. Daar wil ik even op terugkomen. Vanity. Vanity, your... Valentijnsdag. <laughs> Wie was jouw Valentijn dit jaar? No De comments. Bank. Forever alone. De bank. <laughs> Mijn pupper. Echt waar? Ja, wat, je pupper? Je, pupper? je kwal. Mijn kwal. Ja, waar? Mijn klier. Mijn haarbal. <laughs> Dat is okay. de hond, uh, voor de dames en heren. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus uh, ja, nee, dat, uh, Jouw hond, jouw puppy, jouw kwal, jouw bal, jouw... Bal? Don, don, dons, don's balletje liefde. Ja. ja Klinkt al wel best raar, als je nu in Oké, okay. lekker. Ja, uh, <laughs> mijn vadertijdsdag was heel, was heel relaxed. Ik ben eigenlijk begonnen met Temptation Island kijken. De Nederlandse versie. Gelijk drie afleveringen erin gerost. Gekeken naar stelletjes die uh, een jaar, misschien twee jaar bij elkaar zijn. En dan verwachten dat ze door, door Temptation Island heen komen. Ja. Wauw nou ja. <laughs> wow man. Valentijnsdag had ik uitgebreid voor voor, maar voor woensdag. Maar hij is al wel vijf keer de vreemd gegaan. Dus ik weet niet of ik het ga reden. Nou. <laughs> Laat maar. <laughs> prima, prima, prima. Maar gaan ze echt anders met die instelling goed. erin? Nou ja, er, er zijn er is... Uh, vorig jaar had je natuurlijk de BNS Die onder andere een, uh, een rondje mee hebben gedaan. Maar je had ook, uh, echt vlak voor de banners, had je nog een groep. En dat was die groep met Mesdi, Danielle, uh, Temptation, Tim. Nou, ik, ik heb dat best wel goed gevolgd. <laughs> en je uh, had uh, uh, een stelletje, dat was uh, uh, Kevin volgens mij. En ik ben de naam even kwijt. Maar die jongen die was dus al. Die ging, ze gingen pas een jaar met elkaar. maar ze waren vijf keer. hij was al vijf keer vreemd gegaan. Vijf keer. En ja. uh, dit was voor haar dan de laatste kans om te zien of hij zich kon bewijzen. Nou ja. Kan Z je vertellen, die relatie heeft geen stand gehouden. Kevin en Megan, dat was het. Dat was binnen vijf minuten al fout? Uh, nee, dat viel wel mee. Het viel Alf, mee. Oh, maar een, het, uh, een dag, een dag. Oh. Ja, <laughs> dus even, dat was mijn temptation eigenlijk. Ik heb lekker uh, niet voor mijn, tempt mijn temptation. Oh, okay. <laughs> dat was mijn Valentijnsdag eigenlijk. Dus ja, dat, okay. dat is het. Ja, nou, ik heb wel ja, Verder het weekend heb ik vandaag lekker gewandeld. Mm -hmm. Lekker geluncht op het strand. Hartstikke goed, jongen. Met trots dus op je. Uh, lekker een broodje gegeten bij een uh, Ja, de, ik wil de, niet weten café. wat je gegeten hebt. Heel fijn. Lekker heel fijn. Sandwich. Ja. En een sandwich. Ja. En vanavond lekker een omeletje. Met omeletje. heel veel groen. Met, hij was denk ik was zo groot. Voor ja. de radiokijkers. <laughs> zo groot. <laughs> Ja, oké. Okay. <laughs> maar gelukkig daarvoor door naar I Found You, Benny Blanco, Calvin Harris. Ik ga jullie straks vertellen hoe monstergroot de hamburger was die ik gemaakt heb. En we hebben in de tussentijd hebben we natuurlijk ook nog een miljard streams. Wie heeft die miljard streams behaald? Dat en veel, veel meer hoor je straks bij de Euro Breakdown. I say what I'm feeling. If I don't know how to move. I say what I believe in. If I only believe in you.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 I'm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 Shine. Lekker. Ja, je hoorde Will K en Scarlett Quinn met Shine. Wat is Shine, hè? Er is vandaag gewoon heel veel zonneshine. Ja, het was echt perfect weer vandaag. Het was echt top. Lekker. Oh, Alleen die wind was een fijn. beetje fris, maar verder was het niet klagen. Ik heb nergens last van gehad. Ik nee? ben in uh, Almere geweest. Al, als, al, nee, Almere geweest. Daar waait geen geweest. wind. Bij, bijna niet. Oké. Okay. Nee, serieus niet. Ik oh. ben bij de Geitenboerderij. Nee. oké. Okay. boerderij. En het was leuk? Ja, dat was leuk. Ja? Aanraden voor anderen? Ja, zeker als je kinderen hebt doen, absoluut. Ja, oké. Okay. Ja, geiten zijn sowieso leuk. Ja, absoluut. Aha, ze, geiten zijn vooral grappig. Ja, ik heb in, in uh, de Groenendaalse bos heb je ook dat kinderboerderijtje? Ja. En dan had ik mijn twee favoriete geiten. En altijd als ze daar kwam, kwamen ze echt al naar me toe rennen. En hoe heeten ze? Geen idee, ze hadden een zikje. Dus niet zo'n ziekje, ziekje. <laughs> oké. Okay. Oh. Ja, ah, okay. ja, Schiki <laughs> uh, <Sikkie> en sickie. <laughs> ah, leuk. Ja, leuk. dat kan, dat kan. Ja, okay. Geef deze uh, je Piet. <laughs> nou ja, dat, uh, dat, uh, dat kun je wel stellen, inderdaad. Hey, um, uh, we hadden het net even over een, een miljard uh, stream. Uh, er is een uh, artiest uh, die dat dus voor elkaar gekregen heeft. En dat is uh, Chris Cross Amsterdam. Die heeft dus een miljard streams heeft dus binnengehaald. Uh, Chris Cross Amsterdam heeft dus uh, die miljard streams weten te bereiken. En het uh, trio werd donderdagavond onderscheiden... tijdens een bezoek aan RTL Late Night uh, met Twan Huis. Yuki, Sander en Jordi zijn dolblij met hun uh, nummer 1 hit in de top 40. En dit is de eerste keer, uh, de, eerste keer de oprechte nummer 1. Het was best wel spannend, want het was uh, onze eerste Nederlandstalige track. En uh, Jordi voegde toe dat hij... Uh, dat ze echt zaten te wachten. Nummer 2 hadden we al gehad. En nu is het eindelijk gebeurd, zegt hij dan. Heel vet, we zijn opgegroeid met de top 40. En we hebben het echt gevierd. Nou, en of er daadwerkelijk meer Nederlandstalige uh, werk van Chris Cross uh, gaat komen, is dus de vraag. Uh, opnieuw noemen ze wel Marco Borsato als kandidaat voor een nieuwe Nederland uh, Nederlandstalige track. En ja, ze zeggen ook, Marco zou onwijs vet zijn. Of het nou uh, een nieuwe Margarita of een Nederlands nummer, spreekt, heel veel mensen spreekt dat gewoon aan. En ja, de hele dag krijg je reacties terug en het is gewoon zoveel toffer dan internationaal. Um, even leuk misschien om te weten, binnenkort uh, toeren ze dus door Azië heen met op 8 maart een show in Jakarta. En de kans is klein dat uh, ze daar Hij is van mij zullen draaien. In Azië houden ze echt van EDM, echt knallen. En dit is meer urban. Dus uh, nou ja, gefeliciteerd Chris Cross Amsterdam met hun miljard views. Ja. Uh, streams, uh, om het even zo te zeggen, dat is wel echt ziek. Maar Christ Cross Amsterdam, dit is dus Christ Cross Amsterdam. Ja. Dat is de Nederlandse versie. Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ben ik absoluut met je eens. Ja. Dus uh, dat, dat is ook in ieder zonde. geval... Ja, en uh, dan hebben we ook nog uh, wat nieuws uh, wat betreft Lady Gaga. Lady Gaga die support uh, Cardi B. Uh, Zondagnachten uh, ontvingen uh, zowel Cardi B als Lady Gaga en Grammy tijdens het uh, prijzen Het verschil is dat Cardi B veel commentaar over haar winst van een Grammy kreeg. En uh, Lady Gaga pikt dat niet en komt voor haar collega op. En uh, hierbij zegt zij dus zelf... Uh, het is zo moeilijk om een vrouw te zijn in deze industrie, schrijft Lady Gaga in een tweet. Ook uh, zet de zangeres een foto van haar en rapper Cardi B bij deze tweet. Wat het kost, hoe hard we werken... Uh, voor Disrespectvolle uitdagingen uh, Gewoon om de kunst te kunnen maken Ik hou van je Cardi, je verdient jouw woord En laten we haar gevecht vieren uh, tilt, haar op en, uh, tilt haar op en neer Ze is moedig, al dus Lady Gaga En ja, op Twitter kun je dus op haar uh, uh, Pagina kun je deze tweets terugvinden inderdaad, Met een uh, foto van Lady Gaga En een, een, ja, een lachende Glimlachende Cardi uh, B van oor tot oor Dus uh, ja Het is inderdaad denk ik ook wel moeilijk om In uh, muziekland inderdaad een, een vrouw te zijn ja. Uh, om er echt tussenuit te springen. Want er zijn toch wel heel veel verschillende uh, stemmen... die toch allemaal ook wel weer wat, uh, wat van elkaar weg hebben. Zeker. Het ja. lijkt allemaal op elkaar tegenwoordig sowieso. Het is heel moeilijk. Het is echt heel erg moeilijk. Dan uh, heb ik uh, nog, nog even een, een klein fragmentje voor jullie. Oh jee. Nou. En uh, ik, ik uh, ja, ben benieuwd of jullie de artiesten in kwestie kennen. Oh jee. Dus... Uh... Ja. <laughs> dat hij het eens nog even nadenken, Of weet je het al? Ja en nee. Ja en nee? Ja en nee. Ja, ik, ik, ik vergeet <laughs> heel veel namen, maar sowieso Mental Tio. En Charlie Lono's Wonderful Lono. Days. <laughs> ja. Lekker, lekker. Ja, dat is natuurlijk goud, goud van oud, platina van oud kun je het wel noemen. Um, Mental Tio uh, heeft uh, wel iets wat hij mist. Hij mist de sfeer van vroeger op de dansvloer, geeft hij zelf aan. Um, hij vindt het jammer om te zien hoe de dansscene in de loop uh, der jaren toch wel veranderd is. En in een interview uh, met uh, Nolsi vertelt de 54-jarige DJ over de muziek en de sfeer van vroeger. Uh, de platen zijn gemaakt om in een bepaalde flow te komen. En nu moet alles met een opbouw en een break en een drop en een ditje en een datje. En iedereen moet er hip uitzien, de duurste. Merkkleding aan hebben, cool zijn. En Mental Theo, die in het echte Theo nabuurs heet. Werd in de jaren negentig beroemd met de happy hardcore duo Charlie Lonois en Mental Theo. En afgelopen week stonden zij tweemaal in een uitverkocht Ziggo Dome. met een interview met Noisy. Uh, gaat over het uh, algemenere beeld van de dance scene. Uh, mensen letten op elkaar als ze uh, al niet met hun telefoon bezig zijn. Zegt nabuurs. In, uh, de tijd, uh, in, ieder geval in die tijd stond je op de vloer. Stond je met je ogen dicht en ging je op, uh, ging je op een row ging je mee. Dat is verloren gegaan. En in de laatste twintig jaar. En dat, uh, ja, dat is gewoon heel erg jammer, zegt hij dus ook zelf. Uh, op sommige technofeesten in Amsterdam heb je dat nog wel. Dat mensen dat, dat, dat snappen. Maar het wordt wel, wel minder. Dus uh, al uh, ja Charlie uh, niet als een mint Theo. Ofwel Theo Nabeurs. Uh, ja. ik, ik, ik, ik moet hem wel gelijk geven. Tuurlijk, alles is een beetje overgenomen door de telefoons en de social media. Ja. Iedereen moet alles filmen. En vroeger, nou, die tijd heb ik niet echt bewust meegemaakt... Maar... Toen was het inderdaad gewoon genieten van de muziek en het feestje. Ja, nou ja, nu, nu, nu, dat, nu dat zegt. En het is, het is wel een heel interessant dingetje. Um, um, um, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Voordat ik mijn echte, echte smartphone kreeg. Dat was dus, een, ik had een, een Samsung, dat was een S4. Dat was een echt goede smartphone. Daarvoor had ik een Blackberry. En ik zat eigenlijk niet heel veel op mijn Blackberry. Om af en toe een bericht te sturen. Ja, het internet was niet heel erg geweldig daarop. Dus ja, daar zat, daar zat ik gewoon niet heel veel op mee op internet. Maar ik was nog wel veel meer bezig met de dingen die om me heen bezig waren. En ik, ik vind mezelf, de, ach, mezelf de wel zo ook schuldig aan dat ik merk dat ik meer met mijn telefoon de laatste jaren bezig ben, af en toe dan met echt dingen omheen. dat is best wel, best wel zonde ja, eigenlijk. Het is hartstikke uh, makkelijk natuurlijk zo'n telefoon, weet je. je kan je ja. alles kan je op je telefoon opzoeken. Als iemand een vraag heeft, ja ik zoek het even op en je zit weer met je telefoon ja, er is en, je, een, uh... en je filmt het makkelijk en je, het maakt niet uit en je pakt je telefoon bij alles eigenlijk tegenwoordig. Ja, dat is zeker waar, en als je nu gaat kijken, uh, ze hadden, uh, een paar jaar terug hadden ze een, een hele bekende tekst daarvoor, I, uh, I've got an app for that, uh, weet je, daar is een app voor. Ja. ja. Voor alles niemand, is een app. Ja, sowieso. Is, cool. Niemand weet wat, alles zoek je op. Ja. En, ja. Helaas, uh, helaas is, dat, uh, is, dat, uh, is dat niet anders. Hey, wij gaan intussen, dat gaan we lekker door, want het is alweer half acht. Dus dat betekent dat we gaan beginnen met de nummer 40 tot en nummer 30 van de Euro breakdown. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 Yes, het is half acht geweest dames en heren. Dat betekent dat wij gaan beginnen. We beginnen met de nummer 40 tot en met 30. En zo bouwen wij langzaam af naar de nummer 1. We gaan beginnen. Op plek 40 staat deze week bla bla bla van Armin van Buren. Hij stond vorige week nog op plek 35. Staat hij er nog in deze week, niet of na deze week. Dat gaan we volgende week meemaken. Maar voor nu plek 40. Op plek 39, net als vorige week. This Feeling, The Chainsmokers en Kelsey Ballerini. Is dus aan het vechten voor survival. Wie weet zien we hem volgende week nog terug. I Found You, Benny Blanco, Kelvin Harris. Op plek 38. En Like I Love You, Lost Frequencies en The Neighbors. Vind je op plek 37. Je hoorde eerder net Shine van Will Federax en Scarlet Queen. Op plek 36. Nieuw binnengekomen deze week. Op plek 35, Lost in Japan, Shawn Madison Z. En plek 34. 30 is Play, Jax Jones, Years and Years. Interessant, daar stond hij natuurlijk vorige week ook. Electricity, Silk City en Dua Lipa... hebben best wel een klapper gemaakt. staat nu op plek 33. stond vorige week op plek 20. Op plek 32 hebben we Disc Groove van uh, Oliver Heldens en Leno. En op plek 31 is het Sushi van Merck Cremont. Polaroid is toch weer een pla paar pa plaatsen gestegen, in plaatsje gestegen. Want die stond vorige week nog op plek 31. Maar mag nu plek 30 weer veroveren is wel een battle. Blijf weer terugkomen. Welke platen gaan erin? Welke platen gaan eruit? Dus iedere week is het toch wel weer spannend. Wij gaan naar Poloord luisteren. We hebben straks nog veel meer nieuws voor jullie. En we hebben in het tweede uur natuurlijk tips en nog veel meer gezelligs. Let me tell you how it happened I wasn't looking for someone that night you could fall. Vanity is hier aan het checken met die haren, jongen. <lacht> Voor de mensen die Vanity nog nooit eerder gezien hebben. Um, Vanity uh, is een hele gezellige dame met uh, een hele mooie grote bos met krullen. En uh, daar gooit zij mee. En dat, dat, dat zat ze net gewoon heel wild gewoon heen en weer te gooien en te smijten en te doen. Dat ligt nu overal. Ik ga haar niet. En bedankt. Rapunzel, Rapunzel. Laat uw bruin de vallen. Ben je misschien jaloers? Ja. Ik ben positief jaloers. Oké. Okay. Jazeker. Uiteraard. Uh, dat vind ik lief. Ja. ja. Uh, zo, eens even kijken hoe ver die camera achterloopt. <laughs> dat ben ik Heel 30. ver. Nou, hij loopt wel heel ver achter inderdaad. Ja. Nou, wij, wij kijken nu toevallig... Kijken wij... <laughs> We wij kijken nu toevallig... Kijken wij, uh, kijken wij mee... Op... Uh, in ieder geval... Zfm-live.nl En dan kun je dus ook mee in de studio gaan kijken. De camera heeft een, een paar seconden vertraging. Ik schat een, een seconde of tien. Um, en uh, ja... Dat, het is gewoon hartstikke leuk. Je kan op... kijken naar ons. Wat ja. leuk. Ik zou wel het geluid aan zitten. Want als je zonder geluid kijkt, ja, ziet het, het er best raar. heel raar uit. Is het heel raar. Ja. <laughs> maar het is hartstikke nou, leuk. Ik moet nou best wel opletten met mijn tikjes eigenlijk. Het ziet, ja. niet, het ziet er soms niet uit. Als ik mezelf zie bewegen, het ziet er echt niet uit. Nou ja, ik heb best wel awkward tikken. Dat ik zeg maar ineens aan mijn tikken ga zitten. Of Hallo. iets. Dus, <laughs> <laughs> Nou, geweldig. He. <lacht> hey, jongens, waarom willen we jullie er even, even bij trekken? Um, we hebben wat leuk nieuws voor jullie. Um, Wish Outdoor, wie van jullie is daar ooit geweest? Wish. Ja, uh, wat is? Wish Outdoor, een feest. Oké, okay, dat ken ik niet Nee. Nou, ik heb heel erg goed nieuws voor de mensen die uh, wel van Wish Outdoor hebben gehoord. Lucas en Steve Maan en Toybox komen naar Wish Outdoor. Uh, Wish Outdoor heeft uh, donderdag het eerste gedeelte van de line-up bekendgemaakt. Uh, onder meer uh, Lucas en Steve, de jeugdvertegenwoordiger, en Maan. En nou natuurlijk ook Toybox komen, uh, komen de komende zomer naar het Brabantse festival. Uh, ook Bluff staat dus geprogrammeerd op het uh, driedaagse muziekfestival in Beek Don Donk. Dus dat is, ik, daar wil ik eigenlijk van naartoe. Klinkt nu al leuk. Uh, op de foute stage van uh, Q Music uh, is onder andere uh, de Deense act uh, Toybox te zien. En daarnaast uh, staan populaire DJ's als uh, Brennan Hart en uh, rapper Frenna op, uh, op het programma. En uh, de organisatie heeft laten weten dat uh, de komende weken meer namen bekend gaan worden. En uh, Wish Outdoor vindt plaats van 5 tot en met 7 juli. Oké, okay, dus het is een weekend, heb je denk nog ik. geen kaarten? Ja, heb je nog geen kaarten? Nee, heb zou ik niet. zou ik ze heel snel gaan halen. Oké. Okay. Dus, <laughs> dus, wish hey, nog jongens. 5 van 17, hartstikke leuk. Leuk toch? Kom, we gaan met z'n allen. Uh, nou, hey, oh, dat shit. zou toch hartstikke <laughs> mooi zijn. Dat ja, zou toch <laughs> hartstikke <laughs> leuk zijn. Zou, lijkt het jullie niet wat? Had je gewoon een keertje gezegd van... Hè, ik? Um, uh, ga, we gaan gewoon een keertje met de hele Jure Breakdown ploeg. Gaan we gewoon. Party. Party. Uh, de Hi, hele Europe gaan Europe we alles opnemen? Dierlijk. Gaan we alles opnemen? Dat we ons in de volgende uitzending dan allemaal uitzenden. De hele Jure hele Breakdown ploeg, dat, dat zijn ja. uh, twee, twee mannen en één vrouw. Neem je zo'n uh, zo zo kastje mee. Ik neem je ja? Sommige dingen neem je op en dan gooi je weer in de uitzending. Nou, Echt, zo was leuk. het. Lijkt me hartstikke leuk. Gaan we een Ik zeg doen. doen. Ik ga het een keertje gaan we het even goed plannen. Hartstikke leuk. Zodat we alle drie kunnen. <laughs> Alle drie. Nou, dat wordt wat, dat wordt wat. Hey, ik heb intussen ook een nieuwe plaat voor jullie klaarstaan van Marshmallow. Ik weet niet uh, een tijdje geleden dat wij wat van hem hebben gehoord. En hij heeft een nieuwe plaat genomen: Alone. En waar die staat, dat hoor je natuurlijk straks aan het einde van dit eerste uur. En uh, heel veel luisteren: zien. Alone. Marshmallow. Chesto Big Room Remix van Niels van Gaag. Lekker plaatje, goed bezig. Ja, die Nederlandse jongens, die kunnen nog wel muziek maken. Verdol die man. Lekker. Heerlijk, heerlijk. Wel in de microfoon hè, Patje. Ja, achter de microfoon hoor je me niet goed hè? Nee, nee, dat is zeker waar. <laughs> Soms is dat beter. Behind the mic. Heerlijk jongens. Hey, we zijn alweer uh, bijna aan het, uh, het einde van uh, dit eerste uur. Uh, we hebben uh, genoeg besproken. Chris Cross heeft miljardsteams gekregen miljard. Ja, een miljard. Een ja. hele miljard. Een hele miljard. Ja, nou, noem het maar een hele miljard. Het is gewoon, uh, is gewoon veel. en twee weken al op nummer één. Hè? Ja, dat doen ze hartstikke goed. Dus uh, dat zeg ik, uh, petje af. Uh, petje af. Uh, petje af. Uh, dank je. Hartstikke goed. Ah, ah, ah. Wow. <laughs> Petjes aan. <laughs> echt waar. Echt waar. Ja, haalt zo'n jongen, haal je erbij, denk je... Leuk, lekker, we laten een beetje sociaal... in plaats van die bij het sociale werk moeten gaan horen straks. Maar ja, het is allemaal weer niet anders. Jongens, weet je wat, ik ben er klaar mee. Laten we het maar gewoon gaan doen, de onthulling van de nummer 30. Dames en heren, het moment is aangebroken. We gaan van de nummer 30 door naar 20. Dat betekent dat we op de helft zijn, bijna dus... Op nummer 30, Polaroid, Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella stond vorige week op plek 31. Is dus één plaatsje gestegen. One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa stond vorige week op plek 22. Nu op plek 29, zeven plaatjes gezakt. Maar zoals verwacht zal die waarschijnlijk wel weer iets gaan stijgen de aankomende weken. Uh, Allang came Polly Rebuke stond vorige week op plek 32. Is toch weer vier plaatsen gestegen naar plek 28. En Rise van Jonas Blue staat nog steeds in de lijst op plek 27. Stond vorige week op plek 28. Op plek 26, live van Sievert stond op plek 29, dus drie plaatsen gestegen. En nieuw binnengekomen deze week op plek 25, Marshmallow met Alone... Plek 24, What the Fuck, You en Amber Van Day. Stond vorige week op plek 19, is gezakt naar plek 24. Waar die staat volgende week, nou ik hoop in ieder geval nog wel een beetje in deze richting. Of misschien nog wel hoger. Nobody Else, well vind je op plek 23 deze week. Is wel even gecrasht van plek 13 naar 23, dus 10 plaatsen in totaal. En op plek 22 hebben we So Close, N.O.T.D., Felix Shaw en Georgia Q... Op plek 21 hebben we een Chesto de Big, een Room Remix van Niels van Gogh. Stond vorige week op plek 33, heeft een flinke sprong gemaakt. 12 plaatsen maar liefst. Dus plek 21 deze week voor Niels van Gogh. Dan hebben we op plek 20. Kygo, happy now. Stond vorige week op plek 16. Interessant om te weten is dat hij al 13 weken in de lijst staat. En dus eigenlijk al gewoon niet meer weg te denken. Ik ben benieuwd waar hij volgende week staat. Maar deze week mag je het doen met plek 20. In het tweede uur gaan we beginnen met de tips natuurlijk van Vanity, Patrick en Simmo. En we hebben natuurlijk ook nog je moet het maar weten. Wie gaat er deze week aan de haal met de titel licht, uh, licht zwaar gewicht kampioen. Je moet het maar weten. Dat hoor je allemaal in het tweede uur. Nu gaan we afronden. On the happy now Kygo. We don't wanna believe it that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know no oh that we should have known better, but kept on trying.